dat zijn inderdaad, ik schrijf wel eens punten op en eh, nou, ik was helemaal vergeten die tevoorschijn te halen. Nou, dat maakt ook niet zo heel erg veel uit. Um, nou, sluit je ogen als je dat wilt. En eh, misschien wil je een kleine meditatie met me doen. Eigenlijk waar we vorige, vorige week opgehouden zijn. We hadden een meditatie over de um, ja, binnen, om naar een cel van jezelf te gaan. En om daar ook weer dieper in te gaan. En je vindt alle kenmerken van jouw lichaam, van jouzelf vind je in die cel. Dat is, dat is zelf. Niet alleen een stukje van jezelf, maar dat ben je. En ook als je alsmaar dieper gaat, verder in een cel, dan ben je dat gewoon. Ehm... Um ja Ik weet niet eens hoe dat uh, allemaal heet, het, het, het nog kleiner dan een cel en daar weer kleiner van en daar weer kleiner van. Maar je weet wat ik bedoel. En daar was ik vorige week mee opgehouden en eh, ik zag tot mijn schrik vorige week dat er ineens helemaal geen tijd meer was. En dus ik besloot eh, nu eigenlijk die meditatie te doen. Je kunt eraan meedoen als je, wilt, als je dat wilt. Je mag ook de vorige lezing opnieuw, le lezen, opnieuw le beluisteren en eh, dat als een... Eh, als een hele meditatie zien. En, eh, nou, dat zou je dus kunnen doen. En zo zou je eigenlijk al mijn lezingen kunnen bekijken. Als een, gewoon als een lange meditatie. Dus een kleine meditatie. En sluit je ogen. Als je dat wilt, zet je beide voeten naast elkaar op de grond. En eh, ja, adem rustig in. Hou die adem even vast en adem dan rustig uit. En ik had je wel eens verteld dat dit een goddelijke ademhaling is. Deze ademhaling heb ik destijds bij Malva geleerd. En het is de, het is, de, is de ademhaling die je terugbrengt naar jezelf. Terugbrengt naar, naar de ziel die jij bent. En ik kan me herinneren dat ik je de vorige, de vorige week ook zei, nou als je deze ademhaling doet dan, eh, en dus uitademt in de ziel die jij bent, dan krijg je een heel warm gevoel over jezelf. Het kan best zijn dat jij dat niet voelt, voelt, voelt, maar het is er wel degelijk. Ook als je denkt, ik voel het niet en ik voel helemaal niks, dan gebeurt er toch heel wat met jezelf. Dan zit je misschien een beetje te veel in je gedachten, in je hersens. Dat is op zichzelf helemaal niet erg hoor. Maar op een gegeven moment krijg je toch in je, in je leven een, ja, een idee hoe je bij je gevoel moet komen. Je zou dat kunnen vergelijken, dat gevoel. Zou je kunnen vergelijken met het gevoel dat je, dat je hebt als je met je ogen licht op een stoel zit. Of dat je op je bed ligt en... Je weet eigenlijk niet hoe je benen liggen, waar je armen liggen, of ze nou achter op je hoofd liggen, of dat je ze gesloten hebt over je buik heen, of dat ze naast je lichaam liggen. Want als je zo voelt, dan weet je niet eens hoe je ledematen eigenlijk liggen. Nou, dat gevoel, dat is nou in je gevoel zitten. Ik heb dan ook altijd nog iets eigenaardigs. En aan de rechterkant van mijn hoofd eh, begint het dan hevig te tintelen. Zo even boven mijn oor. Eh, ik geloof dat daar een hypofyse zit, hè? Als, als ik het goed heb. Maar dat gevoel daar. Daar begint het dan te tintelen. en eh, ja Dat is niet de gehele dag zo. Maar vaak hele grote stukken van de dag. Dat, dat je dan... Ja, toch meditatief bezig bent. Ook al ben je aan het uh, opruimen. Of de uh, afwasmachine leeghalen. Of gewoon een afwasje doen. Of een wasje. Dat je gedachten dus helemaal in je gevoel zitten. Dat je over de dingen nadenkt. En uh, dat ook prettig vindt. Dat je ook dingen, dingen bedenkt. En die uit de liefde komen. En ook bedenkt dat, dat het voor zoveel mensen nog zo verschrikkelijk moeilijk is om... Vanuit dat gevoel te denken. Wat bedoel je dan? Zeggen ze me. Ja, wat bedoel ik dan? Dat is dus het voelen vanuit je gevoel. Het denken vanuit je gevoel. Luister maar. En je denkt misschien dat het fantasie is wat je allemaal hoort. Nou, nee dus. Als je daar wat meer op gaat concentreren nadat je eerst de verbinding met het licht gemaakt hebt, alsjeblieft. Dan kun je zeggen, nou, dat is mijn fantasie hoor, die ik nu hoor. Dat kan. Maar wat is fantasie? Hoe weet je nou dat het fantasie is? Het komt uit jou. Je krijgt dus bepaalde gedachten. En dat is het dus. En ook al ben je bezig om eh, huishoudelijke karweitjes te doen, zoals strijken bijvoorbeeld, dan kun je dat ook wel degelijk horen. Ook als je aan het autorijden bent, ben je er toch ook met je hoofd helemaal bij, zou je zeggen. Maar ook ben je met je gevoel bezig. En zo heb ik toch heel wat keren in mijn leven geluisterd naar de stem in mij om een bepaalde weg wel of niet te nemen. En soms dacht ik, nou, ik luister nu even niet hoor. Want ik kan me dat nog goed herinneren, dat is al enige jaren geleden, toen, eh, toen in Amsterdam op de Weesperstraat werd de uh, metro aangelegd. Dus ja, dat is inderdaad al een tijd geleden. En ik had sterke, een sterke gevoel om een andere weg te nemen. Maar ik deed het niet. Ik dacht: Nou, kom. Ik, uh, zo moest ik altijd uh, op die weg, uh, reed ik zo naar uh, mijn ouderlijk huis. En uh, maar ik, ineens moest ik stoppen. Ik wist niet waarvoor. En uh, dus de auto, drie auto's of vier auto's voor mij, die zakte zomaar in een gat in de grond. Zomaar. Toen dacht ik ook, ja zie, je, ik had moeten luisteren <laughs> dat ik nu, nu niet hoefde te wachten. Misschien ben ik ook wel door het luisteren, wat langzamer gaan rijden. Bedenk ik me nu ineens en ja, is het misschien bespaard gebleven dat ik dat anders had geweest. Maar goed, dat zijn veronderstellingen. Dat hoeft niet per se... Eh, dat niet per se zo te zijn natuurlijk. Maar goed, de meditatie dus, waar ik vorige week ja, wel over had. Maar waarvan ik tot mijn grote schrik ineens zag... dat er toch zomaar een hele hoop tijd voorbij was gegaan. En ja, dan wil ik toch eigenlijk ook even nog iets zeggen. Ik beluister eigenlijk nooit mijn eigen lezingen na. Behalve dan om te kijken of alles zo opstaat. Vooral het begin dan. En eh, toen viel het me op dat ik nogal <coughs> zo'n <laughs> zo kuchje heb. Ik ben helemaal niet verkouden, maar ik heb erover na zitten denken. En eh, ja, ik, ik kwam toch tot de conclusie dat eh, het zijn toch behoorlijke energieën waar een eh, mens dan mee te maken heeft. Als je voortdurend eh, eh, vanuit je gevoel dit soort lezingen doet, denk ik dan dat het uh, misschien wat, wat hogere energieën zijn... Die, die ik wel <coughs> een beetje moeilijk zo uh, uit mijn keel kan krijgen. Ik merk ook dat ik uh, in het begin best wel schor ben. Dus ik dacht nu bij mezelf... nou, dan moet ik moest maar even uh, anders over nadenken. En uh, Niet dat ik er bang voor ben, maar... Ja, je zit er toch wel even over na te denken. Dat is vervelend. Je wilt mensen dat niet aandoen. Dat ze ineens een kuch in hun oren krijgen... of, uh, of de computer in, een, uh, in het geluid krijgen ja, aan de andere kant. Het is voor jou een goede... Een goede nou, les zou ik niet willen zeggen, maar... Eigenlijk iets om eh, over na te denken. Eh, je dient overal tegen te kunnen. Je dient alles te accepteren. Alles. Tot op het bot. En als jij denkt dat je alles geaccepteerd hebt, komt er nog een nading. Eh, waaronder eh, onder andere zo'n keurtje eventjes. Dat is misschien vervelend voor je. En eh, ja, het is even niet anders, maar... Dan zou je dus ook kunnen nadenken. Ook hier moet ik tegen kunnen. Alles accepteren in je leven. Natuurlijk kun je duidelijk maken wat je wilt. En soms moet je heel erg verschrikkelijk duidelijk zijn. Maar in principe alles accepteren. Dan kun je het wel eens niet eens zijn met iemand. Maar je accepteert toch dat die ander het mag zeggen, mag schrijven, mag doen. Als je dat doet... Dan komt er een rust over je. Ben je niet zo geagiteerd? Ben je niet geïrriteerd? Dan voel je je ook niet beledigd of het uh, slachtoffer? Maar dan kun je rustig accepteren en vanuit die acceptatie rustig nadenken wat je hiermee wil. Want uiteindelijk is het altijd jouw beslissing hoe je ermee omgaat. Daar gaat een ander niet over. Dus ja, je kunt erover nadenken hoe jij daar dan mee omgaat. En soms hoef je er niks mee te doen, maar soms moet je heel erg duidelijk zijn naar iemand. Dat is misschien niet altijd even aardig, maar je kunt dat ook in hele duidelijke, liefdevolle wijze zeggen, eh, mailen of schrijven. En dat dien je ook te doen, want je dient te laten zien wie je bent. Daar zit ook alle liefde in, anders weet de ander niet wie jij bent. Dat kun je die ander niet kwalijk nemen. De ander is nooit schuldig, wist je? wist je het nog? Maar goed, voor de derde keer gaan we beginnen met de meditatie. En als je wilt, kun je je ogen dicht doen. Het is niet altijd noodzakelijk hoor, maar als jij dat wil, dan mag je dat. Voeten naast elkaar op de grond. En even je bewustzijn van je hele lichaam. Als het niet echt lukt, nou maak er niet zo'n probleem van, zeg. Het is helemaal niet belangrijk. Als het je wel lukt, nou, heerlijk, <fijn>, fijn. Als het niet lukt, nou, dan lukt het niet. Dan ga je gewoon lekker luisteren. En dan ben je bewust van je voeten die op de grond staan. En ben je bewust van jezelf. Adem je rustig in. Dan hou je de adem even vast. En je ademt rustig uit in je zonnevlecht. Terwijl je dit doet, rustig inademen, adem even vasthouden en goed uitademen. Luister je eens naar het kloppen van je hart. Misschien hoor je nu wel je hartchakra, woem woem woem woem woem zo doen. Luister, luister rustig naar het kloppen van je hart. Misschien krijg je wel een klein beetje verhoogde hartslag door deze ademhaling doordat je nu zo heel duidelijk stilstaat bij jezelf een eenvoudige meditatie die eigenlijk, nou, zolang de mensheid bestaat, uitgeoefend wordt, gebruikt wordt. Misschien in andere vormen. Er zijn veel, vele vormen, misschien met andere woorden. Maar altijd met dezelfde betekenis. De betekenis om langzaam naar binnen te gaan, in je eigen lichaam, voorbij je onrust, voorbij je agitatie, voorbij je irritatie, voorbij je ego, laat het los, Zie hoe die adem in je longen terecht komt. Adem diep in en breng die adem naar de onderkant van je longen. Zie dat al die opgevouwen lomblaasjes helemaal het licht van jouw ademhaling krijgen. Dan ga daar doorheen. Kom in je lichaam terecht. Blijf rustig doorademen. Zie je nu je lichaam, met al die lichtjes waar ik het vorige week over had, kleine lichtjes die aan en uit gaan, net als de sterren. Ze flonkeren en komt zo in je lichaam. Dan ga in een van die cellen zitten. Adem daarin. En voel dat jij dat zelf bent. Dat gevoel wat ik daar straks beschrijf. Jij bent het. En je ziet dat er nog meer in, nog meer is wat kleiner is dan die cellen. Daar ga je ook weer in. Dus ook daarin zie je dat jij dat bent. dat je uit zoveel cellen bestaat, en jij bent dat steeds, steeds maar weer. Misschien kom je nu wel cellen tegen, net zoals ik je vorige week vertelde, die een beetje koud zijn die jou niet zo goed... Ja, die, zijn, die, die ben je nog wel, maar... ze hebben zich een beetje van jou afgekeerd. En je ziet... dat jij daar zelf verantwoordelijk voor bent. Het zijn jouw gedachten. En hou daarvan. Geef daar al je liefde aan. Want het enige wat jij wil, is... dat die cellen weer... Zich naar jou richten. Ze hoeven het niet, maar het mag. Geef je liefde. De mensheid heeft deze vorm van meditatie altijd tot zijn beschikking gehad. Het is nooit weg geweest. Het was er altijd. Wij mensen hebben altijd de mogelijkheid gehad om binnen in onszelf te raden te gaan. Daar was het geheim. Het geheim dus, wat weldra in alle mensen naar boven zou komen. Altijd konden we dat doen met onze gedachten. We hoefden daar niet per se kerken voor te bouwen. Want er waren altijd wel mensen die dat verboden, hè? Het was niet anders. En nu, in deze tijd, worden we wakker. Weten we hoe we daar moeten komen? Weten we dat als we pijn hebben, verdriet hebben, last ergens van hebben, dat we gewoon met ons gevoel daar naartoe kunnen gaan? Het gaat je misschien niet snel genoeg, het kan in een paar seconden, hè? maar misschien lukt het je niet. Of heb je nog enige twijfel? De twijfel hoort niet bij de liefde van de ziel. Dan heb je besloten op een andere wijze beter te worden en dat is allemaal goed, het is tot je beschikking in deze tijd. En je kunt er overal gebruik van maken. Jij bent vrij om te doen en te laten wat je wilt. Nu in deze tijd kunnen we de beslissing nemen ons innerlijke zelf wakker te maken. Laten we ons innerlijke zelf weer laten leven zoals wij hem wensen te leven. Zoals ons innerlijke zelf altijd tot onze beschikking heeft gestaan. Zie voor je dat je ademhaling dieper en dieper wordt. En je bent nog steeds in je lichaam. Voel, diep in jezelf. Je weet, je weet dat jouw werkelijkheden binnen in zelf opgeslagen liggen. En er alleen maar op wachten om door jou beroerd te worden, aangeraakt te worden. Steeds hoor je spreken over je innerlijke zelf. En wat is je innerlijke zelf? Het is dieper, dieper in jezelf dan je ooit gedacht had. Ach, en toch kun je er op zo'n eenvoudige wijze bij komen. jij bestaat aan de buitenkant uit het lichaam dat jij hebt. En aan de binnenkant vanuit je gedachten, het lichaam dat tijdelijk is. Maar als je dieper in je lichaam gaat, daar waar je nu bent... In die microscopische kleine cellen die ook weer leven in zich hebben, het leven dat jij bent. Het leven dat jij bent zoals je nu bent. Kun je dat voor je zien? kun je voor je zien dat je die cellen weer gaat vergroten en tot je verrassing zult zien dat er weer nieuwe miljardste van kleine cellen opduiken. Wat apart. Want je dacht toch dat het wel eens op zou houden. En ook hier, hierin, Hierin zie en voel je jezelf weer helemaal in. Voel dat je in zo'n hele kleine cel bent. Voel de kracht die jij bent. Hoe klein, hoe krachtiger. Net als het atoom. Voel dat jij dat bent. Stel je nu eens voor hoe jij je leven wilt leven. weet het, je hersenen gaan als een dolle tekeer. Maar het is niet erg. Blijf in die hele kleine zaal zitten. Adem die hersenen, adem die gedachten gewoon rustig naar binnen. En laat je niet afleiden door je gedachten. Hoe wil jij je leven leven op deze aarde? Wil je vrede in jouw leven? Weet dat als jij de wereld vrede wilt, je allereerst de vrede in jezelf dient te herstellen. Wil je daartoe bijdragen? Wil je die vrede in jezelf, in jouw hart? Je kunt alles visualiseren. Weet dat je alles mag doen in deze wereld van de vrije wil. Voel jezelf in het licht. En voel... dat je alles... kunt wensen. Wat je maar wilt. Alles zal uitkomen. Maar je weet niet of het nu gebeurt... of over een miljoen jaar. Dus... Ken je verantwoordelijkheden als jij wenst, want weet dat alles weer naar je terug zou komen. Dus ook als je het op een negatieve wijze wil doen. Ook daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Je kunt nooit de ander de schuld geven van het leven dat jij dan zult hebben wat je hier gevisualiseerd had want alles komt voort jouw hele leven komt voort uit jouw gedachten En is misschien wel de belangrijkste boodschap nu in deze kersttijd. En misschien zie je nu, nu je heel diep in dat gevoel van jezelf bent, zie je wie je werkelijk bent. Misschien heb je andere werelden gezien. Misschien heb je de werkelijkheid gezien, die werkelijk is. Met alle mogelijkheden om te reizen, te vliegen, alles te doen wat jij wilt, te veranderen, te maken. En dat te doen... Een gevoel dat wij de slaap noemen. Maar wat de werkelijke werkelijkheid is. En die je ook in deze fysieke werkelijkheid kunt brengen. Door je leven op een andere wijze te leven. Door te begrijpen dat de ander nooit schuldig is. Door te begrijpen dat als jij schreeuwt, of je wanhoop uitspreekt tegenover een ander, dat je dan precies datgene zegt waar je nog aan dient te werken. Zodat jij je ego volslagen kunt loslaten, en bij je eigen ziel terecht kan komen zodat jij in een leven terecht zult komen, wat genoemd wordt het, de, de hemel op aarde. Dus de toestand die je dus ook in je slaap hebt. Een volslagen gelukstoestand. Dan ben je werkelijk, werkelijk vrij. Jij kunt dat. Dan gaat deze periode, die wij nu allemaal meemaken op deze aarde, dan gaat deze periode over. Deze tijd waarop wij allen nu leven op aarde. We zijn het leven niet aangegaan om het niet te doen. We kunnen wel degelijk in onszelf komen en ons werkelijke zelf naar boven laten komen, dat wie we werkelijk zijn, dus het leven vanuit onze ziel, want jij kunt dat, jij bent dat, dat is jouw werkelijkheid, Misschien wil je je ogen open doen. En misschien ben je eventjes, heb je eventjes die andere wereld meegemaakt en het gevoel, het licht daarvan meegemaakt. En misschien zie je het verschil van licht, van wat je zo even voelde en misschien ook gezien hebt en het licht wat je nu om je heen ziet. Dit is het leven hier op aarde. Het leven waar jij voor gekozen hebt. Vertrouw op jouw visualisatie. Op de dingen die jij op deze aarde wenst te doen. Of wenst te wensen. En bedenk... Dat je altijd weer en steeds weer terug kunt in de kalme ademhaling naar je werkelijke, innerlijke zelf. Dan weet je, dan weet je, je gelooft dat niet meer, maar je weet het zeker, dat er geen verschil is in... Het werkelijk leven en het leven dat wij hier op aarde leven. Want jij bent meester over jouw werkelijkheid. Dat wat jij was, jij bent en altijd zijn zult. Daar ben jij wie je werkelijk, werkelijk bent. Zie je dat je op deze wijze bezig bent om je lichaam en jouw innerlijke zelf voort te laten gaan in je eigen evolutie. maar bedenk dat dit eenvoudige denken, wat voor veel mensen volkomen vreemd is, maar dit eenvoudige denken zo'n liefdegevoel bij je opwekt, ervoor zorgt dat je altijd vanuit de liefde denkt en spreekt en dat het je lichaam heel houdt. Maar bedenk dat je, en ik weet dat het een vreselijke uitspraak is, maar ik zeg het toch, bedenk dat je ziek wordt als je dit eenvoudig denken stopzet. Het lijkt als een, ja, toch wel dwingende uitroep, maar hoe zal ik het anders zeggen? Je bent aan ziekte onderhevig als je alles in jezelf Stopzet. Dat is de ontwikkeling die voor je ziel belangrijk is. Niet wat je geleerd hebt en of je alle talen van de wereld kunt spreken. Of dat je verschrikkelijk goed bent in je vak. Of wat dan ook. Of je bent een wetenschapper. Het is allemaal goed, daar is niets op tegen. Maar er is nog een denk. Het denken wat door zo verschrikkelijk veel mensen in de ban was gedaan. En wat als zweverig wordt bestempeld. En niet van deze wereld. En ik ken de woorden wel hoor. Hoe vaak moeten we dit niet horen? Maar het is een andere vorm van denken die goed voor jou is, voor je ziel. Ja, je mag dat allemaal zelf bepalen hoe jij wil denken. En als je allerlei gebeurtenissen op je af ziet komen, zou je bij jezelf kunnen bedenken wat het universum jou zo lief heeft, dat het zo met je bezig is. Dat het je zo vreselijk veel geeft aan ervaringen om op te doen in dit leven. Om met je leven om te kunnen gaan. Dan zou je niet anders kunnen bedenken dan dat het universum jou werkelijk, waarlijk lief heeft. En dat het jou, en dat het, dat het, dat het, dat het vindt dat, het, dat jij het waard bent. om met jouw dagelijkse gebeurtenissen om te gaan om te voelen hoe je er op de lichtwijze mee om kunt gaan kan ik wel weer een lezing herhalen en misschien nou, misschien doe ik dat ook wel wat eigenlijk de de meest eenvoudige wijze is om met je moeilijkheden om te gaan. Want alle mensen zullen het komende jaar toch het een en ander tegenkomen. Nog meer hoor ik mensen zeggen ja, we hebben natuurlijk al het een en ander mee mogen maken, maar voor heel veel mensen, nou, geldt dat nog niet. Of die glippen er misschien tussendoor, denken ze de volgende, Ja, laat ik het maar doen, want het is een herhaling van een, van een lezing die ik al eerder heb uitgesproken. Die lezing geeft als het ware een gebruiksaanwijzing aan om de gebeurtenissen die wellicht ook op jou af zullen komen met liefde in je hart te, te bespelen. Want het leven is een spel waar wij al onze rol spelen tot het moment dat je geen rol meer speelt, maar dat je jezelf bent en dat je weet dat je je eigen toekomst kunt maken. Het kan allemaal geweldig gaan, maar er kunnen ook momenten komen waar, waarop je het weer even, waarop je het even niet meer weet, en waar, waarop we op onszelf teruggeworpen worden. Voor mensen die die bang zijn om in de negativiteit te blijven zitten. Maar ook voor mezelf... heb ik die lezing een keer gemaakt. En inderdaad... ja, mocht je het willen weten... uit eigen ervaring... en juist door die eigen ervaring... kon ik het anderen geven. Er zijn sindsdien heel wat mensen me geweest over de e-mail en misschien ook van mensen die het hebben gelezen op mijn website hebben ze een handvat gehad om om toch in hun eigen positiviteit te blijven ondanks dat wat er op hun weg kwam en weet dat het altijd uit liefde eigen gegevens, gegevenis. Ook de gebeurtenissen. Toen, eh, toen ik deze lezing eh, opgeschreven had. En het was werkelijk. Het stond werkelijk in één oogwenk. Op de computer. Mijn doel was om het... Op te schrijven. Niet anders dan anderen hiermee te helpen. Bij te staan. En sindsdien, nou net wat ik net al vertelde, in vele vormen alweer aan anderen teurgegeven. Nou, misschien komt er niets voor in jouw leven. Misschien zeg je wel, nou ik kan er niks mee hoor. Misschien heb je een heel prima leven en verbaas je je over de gebeurtenissen die bij anderen plaatsvinden. Dat kan. Want het is wel heel goed mogelijk dat je kalm, dat je een kalm en rustig leven hebt. Misschien komt dat wel omdat je hiervoor behoorlijk roerige levens hebt gehad. En dat je als ziel besloten had om het nu in dit leven maar eens wat rustiger aan te doen. Het is best mogelijk. En misschien ben je daardoor wel een baken van rust voor anderen. Maar het kan ook zijn dat jij in je diepe drang tot meer willen weten, op te willen lossen van negativiteit of een diepe drang om op een liefdevolle wijze met de dingen om te willen gaan, jij wel het een en ander meemaakt. Voor jou is dan deze lezing, die ik dan weer toch meer met een ontzettend groot genoeg uitspreek. En nu niet op een meditatieve wijze, maar gewoon lezen. En Dus anders, hè. Nou, mocht je willen weten waar, waar die staat, dan staat gewoon op mijn uh, homepage van uh, yhra.nl En het is lezing 24, ergens, uh, ik heb het al eerder vermeld, ergens uh, vorig jaar, ergens in mei geloof ik. En ik begin. Er staat bij spreuken 11 vers 27, wie het goede nastreeft. Staat bij God in de gunst, wie het kwade najaagt, valt eraan ten prooi. En het komt voor in ons leven dat we met geweld het kwaad in aanraking komen. We dienen altijd alert te zijn op het kwaad. Toch wil het kwaad niet anders dan de plek van het goede innemen, het bezit van het goede innemen, en zonder enige moeite te willen doen, het bewustzijn van het goede in te nemen. Het kwaad vertrouwt niet op het licht, op God, maar op zijn rijkdom, op zijn woede. Dan citeer ik ook graag een volgend vers te lezen in Spreuken 11 vers 28. Wie op zijn rijkdom vertrouwt, is als een doorvallend blad, en wie op God vertrouwt, is een fris, uitschietend loof. Ja, en waarom kom ik hierop? Allereerst, als ik ergens over nadenk, en ik zou er graag een gevolg aan zien... Een hoger inzicht daarin willen ontvangen. Dan kan ik ook stil in mezelf luisteren. Maar een andere wijze kan ook zijn dat je die bijbel of een ander boek eventjes, uh, even per toeval openslaat. En uh, nou, net op die bladzijde, daar waar je vinger huppakee zo neerzet, dan het, uh, het antwoord ziet. En dat antwoord is er altijd. En zo deed ik dat dus ook toen enige jaar geleden er iets op mijn weg kwam waar ik eventjes van help, oh help, wat nu? En... De enige juiste wijze, eh, we zijn er toen op de enige juiste wijze mee omgegaan. En, eh, en ik heb dat daarna opgeschreven en dat is dus deze lezing geweest. En eh, ja, dan, dan leg je je vinger ergens op en dan krijg je daar het antwoord. Dat waren dus deze twee versen. Die ik, eh, ik had dus even de Bijbel in mijn hand en hup, juist precies die twee. En dan kun je zeggen: Nou, hoe kan dat nou? Toeval? Nou, toeval bestaat niet. Maar de gedachten die mij verder brengen naar een dieper inzicht, naar een bevestiging ook wellicht, en een troost, een troost die dat op dat moment voor mij was. Het is niet anders dan een aanreiking, een handaanreiking, een, een aanreiking van het, vanuit het universum. En steeds weer brengt het mij in mezelf, daar waar ik mijn liefde voor alles zie, en ook de samenhang van de dingen. En het gevoel dat er in alles liefde is. Soms verscholen, soms daadwerkelijk. Maar altijd is alles. Het liefde, de liefde, één vloeiende vorm van leven. Alles is vloeibaar en de liefde is vloeibaar. Het is te voelen op een bepaald moment in je bewustzijn. Alles loopt. Zoals het lopen moet. Alles werkt mee. En ook al zijn de omstandigheden. Mensen met naijver, afgunst of welke vorm van jaloezie. Ook. Die kijken naar de wijze waarop jij, ik, wij ons leven leven. En het is niet erg. Zorgen maak ik mij daar niet om. Hoe mensen daarover denken. Alles werkt mee, soms wel eens tegen je, maar alles valt mij dan toe. Anders is het wanneer mensen per se het bewust zijn, het bewuste zijn, het bewustzijn willen hebben, zonder daar enige moeite voor hoeft te doen. Die mensen zitten vaak in een proces van denken waaruit ze sneller uit wensen te komen. Ja, nou, dat is goed, zou je kunnen zeggen. Maar waar de kneep zit is het feit dat ze, zelf, dat ze het zelf niet wensen te doen. Hè? Anderen moeten dat voor hen oplossen. Zelf willen ze geen enkele moeite doen, ze hebben het inmiddels al moeilijk genoeg in hun leven, en met hun leven, de wijze waarop zij leven, dus het is toch logisch, volgens deze redenering, dat ze nu eens andere vragen om de woel voor hen op te lossen. Maar luisteren deze mensen echt, altijd is er een ja maar te horen, altijd zijn er verwijten, en altijd is het volslagen belachelijk maken van het goddelijke van het licht. Anderen zijn voor deze mensen altijd de schuldigen, en anderen moeten naar hun manier van denken luisteren. Hebben ze niet altijd de wijsheid in pacht? Hebben ze niet altijd alle geld van de wereld? Nou dan, vinden ze zelf, en vele anderen ook, dan hebben ze toch gelijk? Nou ja, wat mij betreft, voor mij mogen ze alle gelijk van de wereld hebben. Het heeft geen zin om met deze mensen met argumenten te komen. En dat is, en dat staat ook ergens in de Bijbel, ik zou niet weten waar maar, als paarden voor de zwijnen. Deze mensen lachen erom als er gezegd wordt dat je naar het licht, dat je, je naar het licht kunt keren, naar het licht kunt richten, dat je, je zorgen in het licht kunt leggen. Dat je ervan overtuigd bent dat het Goddelijke in jouw leven het allerbelangrijkste is. Dat wat er ook gebeurt, je de absolute zekerheid hebt dat het licht, dat het Goddelijke je altijd maar weer bij zal staan. Dat je het zelf bent. Ze hebben deze ervaringen helaas niet en vertrouwden dus op hun geld, op hun ego, op hun arrogantie. Je zou kunnen zeggen wat jammer. Maar je weet dat het slechts een keuze is van deze mensen, meer niet. Ook voor hen schijnt het licht. Ook voor hen is het licht te hoeven zich er slechts naar te richten. En ze kunnen dat op ieder moment van hun leven doen. En ja, het komt voor dat er mensen zijn die het hier moeilijk mee hebben. Die vinden dat ik helemaal geen gelijk heb. Nou, alsof het daarom gaat. Nou, dan heb ik nog een mooie spreuk voor je, ook uit de Bijbel. Nou, staat spreuk 12 vers 1. Wie een vermaning aanvaardt, wil iets leren. Maar wie elke terechtwijzing haat, is dom. Ja, het kwaad, maar ook het lijden van de mensheid heeft mij altijd diep gegrepen. En ik kon niet anders dan er over, over mijn hele leven altijd veel en diep over na te denken. Het heeft me altijd heel diep geraakt het lijden van, het andere, van de anderen te zien. Maar ook er zelf mee geconfronteerd te worden. Het is zo'n stuk van ons leven hier op aarde. We hebben er allemaal mee te maken. Ook al, doordat er kranten gelezen worden, tv gekeken wordt, zien we het om ons heen. En soms doordat we zijn wie wij zijn. Maar altijd gaat het er weer om, hoe ga je ermee om? Laat je weer net, net zoals bij andere emotionele dingen door beïnvloeden beïnvloeden of blijf je bij jezelf. Simpelweg door het kwaad het kwaad te laten zijn en het ook te gunnen. Een ander mag doen wat hij wil doen, daar is absoluut niets op tegen. Zelfs geweld of wat er mee te maken heeft. Alleen, wanneer jij totaal in jezelf staat, je binnen zelf totaal gericht hebt naar het licht, zonder enige aarzeling, zonder enige twijfel, en zonder enige, enige zorg over de gevolgen, over het kwaad, zonder enige vorm van wraak, dan weet je je in het licht, dan weet je de goddelijke mens, de menselijke God, dan kan het kwaad absoluut niet bij je komen. Je bent beschermd en je bent het licht, en jij kunt alles aan, en niets kan jou vernietigen. En kijk met mededogen, met diep mededogen naar het kwaad. Het kan niet anders. Het weet niet beter. Het is volkomen onwetend van de liefde die ook in het kwaad zit. Van de liefde die, die, op, die hier op aarde alleen maar aanwezig is. Want het kwaad stelt op zichzelf niets voor. Het is slechts een klein stipje, maar het kan geweldig schreeuwen. En... en en anderen die minder sterk zijn om verwerp. Adem je er eigen zorgelijke denken hierover in, je eigen zorgen belichtend. Je kunt het beter aan, en weet dat je niet alleen bent met je zorgen, weet dat je opgedeeld wordt. De meeste van ons zitten nog diep in het proces om de beslissing te nemen, het kwaad los te laten, om erover na te denken dat zij bepalen hoe ze ermee om wensen te gaan. En op zichzelf is dat natuurlijk al een bevrijdende gedachte. De gedachte dat je het kwaad ziet, maar dat je je daardoor niet laat meeslepen. Dat je besluit om het kwaad het kwaad te laten zijn. Dat je besluit om je naar je eigen angsten, je eigen woede te kijken. Los van het kwaad dat daar staat. Je bent op een bepaald moment bewust van het feit... Dat je niets met je woede kunt. Het verlamt je en het laat je niet rustig nadenken. En dat is precies wat het kwaad wil. En jij laat jezelf daarin meeslepen. Dat doe je zelf. Je doet dat zelf. Kun je dat nu zien? Zie je hoe het werkt? Kijk nu nog eens naar je eigen woede over een bepaalde, bepaalde gebeurtenis in je leven. Je bent er nog niet los van. En iedere keer als jij erover nadenkt, voel je de woede weer omhoog schieten zie je nu dat jij bepaalt of je, je kwaad laat maken, niet door de gebeurtenis meer. De gebeurtenis is niet meer terug te halen uit het verleden. Stel je voor dat om jou ter willen te willen zijn, alle mensen weer terug moeten op op deze aarde om alles weer opnieuw te beleven, zoals jij graag zou willen, zodat jij niet meer kwaad hoeft te zijn, woest, verdrietig, angstig, teleurgesteld, het slachtoffer. Weet ik veel? Stel je voor, is dat wat je wilt? Nou oh nee, dat kan toch ook niet en dat weet je zelf heel goed. Dus je kunt kwaad blijven je hele leven lang, nog wel 10, 20, 30 levens, totdat je wakker wordt. Dus nu een oplossing voor je eigen woede, voor je eigen angsten, voor je eigen kwaad. Iedere keer bepaal jij of je dit voelt en niemand anders. Ben jij meester over jezelf of de gebeurtenissen uit het verleden? Kun je daar een eerlijk antwoord op geven? Bepaal jij of laat je je bepalen? En dan zeg ik je nog iets. God, het licht, of hoe je het ook noemen wilt, legt die moeilijkheden op je weg om jou tot een dieper inzicht te brengen. Dat kan natuurlijk nooit als je vast blijft houden aan de aarde, als je vast blijft houden aan de emotie van de gebeurtenis. Dat weet je nu inmiddels. En ben je in staat om die gedachte los te laten? Dan komt nu de volgende dag, gedachte waar je over na zou kunnen denken. Alles heeft een doel. Alleen jij kunt nu nog niet overzien wat dat diepere doel is. is. Kun je dat accepteren? Kun je dat aanvaarden? Kun jij zo'n vertrouwen hebben in het licht? Het licht dat jou zegt dat er een hoger doel is in jouw leven. Dat die bepaalde gebeurtenissen een hoger doel dienen en dat alles in het universum liefde is. Kun je daarop vertrouwen? Of val je weer terug op je eigen ego of je eigen angst? Kijk, je kunt zelf de beslissing maken om op het licht te vertrouwen, op God te vertrouwen. Dat speelt zich af in jouw hoofd. Je bent de enige hier op deze wereld die daar meester over is. Niemand anders. Ook God niet hoor. Jij bepaalt. Dus jij kunt ook bepalen hoe jij erover nadenkt. Kun je het goddelijke volgen? Het goddelijke dat je immers ook zelf bent? En alle verdrietige dingen en angsten en het kwaad en weet ik al niet meer loslaten. Veraccepteren dat je dat eens had en vervolgens los te laten. Natuurlijk hoor ik je zeggen, dat is gemakkelijk gezegd, maar kijk eens naar mij, ik heb het zo heel verschrikkelijk moeilijk. Nou, dan kan ik je zeggen, ik ben daar ook doorheen gegaan. Niet is ook mij bespaard gebleven in mijn leven. En toch heb ik een keuze gemaakt. Dat is de kracht die ik op dat moment nam om in de energie te komen die liefde heet, die licht heet. En daar mijzelf in te voelen, te zien hoe alles om mij heen veranderde. Dus ja, ik weet wel degelijk waar je het over hebt als je zegt dat je zwaar in de problemen zit, dat je verdriet hebt, maar het kan ook anders. En ik gaf het je al duidelijk aan. Ja, en toch, ik vind het zo vervelend, maar vanwege de tijd, en zo'n uur is toch verdraaid snel weer voorbij, ik moet, dat, ik moet dat mee stoppen, het is heel jammer. Nou, je kunt het vervolg, kun je lezen op mijn website, www.yhra, gewoon op de voorpagina en dan doorklikken, dan kun je het gewoon lezen. Um, dan heb je er al iets aan? Maar ik zal toch eh, de volgende week zal ik dit, eh, nou, de rest maar eventjes eh, behandelen. Want dat zijn toch nog, een, eh, ja, toch nog het een en het ander. Dat haal ik niet eh, binnen de tijd. Ja, dan, dan moet ik je toch zeggen: heel hartelijk dank voor het lezen, voor het luisteren. Eh, ik hoop dat je een heerlijke kerstdag mag hebben, morgen en overmorgen. En bedenk, er waren drie wijzen, maar er waren eigenlijk vier. Hè? En die vierde die kwam maar niet aan. En waarom kwam hij niet aan? Omdat hij eerst iedereen hielp. Iedereen hielp. En alle anderen zeiden, oh, oh, oh, oh, je bent te laat op de geboorte gekomen. Wat een schandaal van jou. Maar de mens Jezus zei, alles wat je toedoet en goed doet aan anderen, doe je voor mij. Dus aan jullie de keus. Niet wie is beter, dat niet. Maar om ook die vierde wijze. Te accepteren. Misschien ben jij dat wel. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Heerlijke feestdagen. En tot ziens in het nieuwe jaar op zondag 4 januari, want dan doe ik het weer op een zondag. Nou, heerlijke dagen nogmaals. En tot dan. Dag!